en ook Thijssen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering stelt sancties in tegen president Maduro van Venezuela. De maatregelen volgen op de omstreden verkiezingen van gisteren... voor een aanpassing van de grondwet, waardoor Maduro meer macht krijgt. Amerika spreekt van nepverkiezingen en zet Maduro op een lijst... waardoor zijn spaartegoeden in de VS worden bevroren. Ook mogen Amerikanen niet handelen met de socialistische president... die door het Witte Huis een dictator wordt genoemd. Anthony Scaramucci vertrekt als directeur communicatie van president Trump. Volgens het Witte Huis stapt hij zelf op om de nieuwe stafchef John Kelly... de ruimte te geven een nieuw team te bouwen. Scaramucci was nog maar tien dagen in functie. Zijn komst was omstreden en leidde tot het vertrek van stafchef Reince Priebus. Ook woordvoerder Sean Spicer stapte op. Volgens de New York Times vertrekt Scaramucci niet vrijwillig. Het zou een besluit zijn van Kelly. De krant schrijft ook dat Trump hem al snel zat was. Yeah. <sighs> De brancheorganisatie LTO Nederland is geschrokken... van het grote aantal pluimveehouders met fipronil in hun eieren. Het gaat om zeker 30 bedrijven. Bij de eieren van één pluimveehouder is volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... zelfs sprake van een direct gevaar voor de volksgezondheid, vooral voor kinderen. Fipronil is een antiluizenmiddel en kan onder meer schade veroorzaken... aan de lever, nieren en schildklier. De NVWA heeft uit voorzorg 180 bedrijven laten sluiten. LTO vraagt zich af hoe, hun, hoe ze hun kip kunnen ontgiften. De provincie Gelderland wil haast maken met het opruimen... van de uitgebrande varkenstal in Erigem bij Geldermalsen. Daar kwamen vorige week 20.000 varkens om het leven. De eigenaar van de stal wil eerst een gesprek met zijn verzekeraar... voordat hij gaat opruimen, maar krijgt geen uitstel van de provincie. Het weer. In Limburg kan het vannacht wat uh, regenen. Bij een minima van een graad of 15. Morgen vooral in het oosten een paar buien. In het westen is de zon vaker te zien. Het wordt 21 tot 24 graden. Woensdag is er overal veel bewolking. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. zomerhit.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 Wacht je ook op God totdat Hij antwoordt. En je zal het zien in je leven. Je zal zien wie God is. Want Hij zal zich bekend maken naar jou. Nou, dankjewel Joko. Dat je ja, dit gesprek met ons wilde houden. En uh, ja, we wensen je nog een hele fijne dag. Dankjewel. Dankjewel Hennie.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 Ja In mijn einde komt, zal toch mijn ziel u loflied blijven.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 Graaf verborgen door een steen toen u zich gaf verworpen en alleen als een roos geplukt en weggegooid nam u de straf en dacht aan mij meer dan Ik ga, morven en alleen, als een roos, geplukt en weggegooid, nou in de straat, en dacht aan mij.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 day is for